Place and its necessary walls of stone.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 Ah, hallo, ja, geluk. ja, gelukt. Ja. <laughs> Ik ben altijd met die, met die, met die microfoon. Bingo. Ja. <laughs> um, goed. Um, we hebben het eerste uur uh, van, uh, van je genoten. wat betreft de, de muziek. Ah, uh, ja, en uh, <laughs> het is uh, ja, um, op weg naar 12 juni. Maar ja, uh, ja liedjes schrijven, dat, dat heb je een beetje al verteld bij Lay Down. Dus uh, daar ontstaat het uh, liedje bij jou met een.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 Het is niet even... Ja, mensen denken, hebben dan gelijk een romantisch beeld van... Ach, er is iemand lekker in Amerika. Nee. Het is, uh, ik zeg altijd maar... Het is mijn leraar Nederlands die zei... Als hij een verhaal schrijft... Is 99% transpiratie en 1% inspiratie. Dus dames en heren... Ja. Dat je niet denkt dat Jeruzalem daar snoepruisjes aan het doen uh, nee, is. Nee, natuurlijk. Nee, nee, ja, het is, het is uh, een groot voorrecht om uiteindelijk... Als je daar kunt zijn, dat je, ja. dat je er bent natuurlijk. Maar ja, het kost...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 Heuvelig mooie, dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis, de voorstraat mijn dorp. Hier ben ik thuis, wat je heuvelig mooie, dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten. Dat je had je verkoop, Utrecht mij.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 Ik heb nu deze afspraak met deze mensen hier. Mm -hmm. uh, ik zou, ik wil gra je wilt heel graag dat elke sessie... dat daar iets bruikbaars uitkomt. Weet je wel? Dus dan, om het even onweerderd te zeggen... je uh, cut the bullshit. Weet je wel? Cut the bullshit. Uh, yeah. uh, we don't Get need real. any bullshit. Uh, we, we have to, to work <laughs> it out uh, on, an, on a good song. Ja, so yeah, yeah. weet je wel. En, en Dus dan kan je maar beter meteen uh, tot de kern komen. Mm -hmm.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 door al doordat je daar aan blootgesteld wordt, krijg je dan ook inzicht in mensen? Ja, uiteraard. Ja, tuurlijk. Als je van kleins af aan in dat soort situaties moet manoeuvreren, dan ontwikkel je enorm mensenkennis. Dat is zo, ja. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, dat is ja. Nou ja, goed.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 Heel duidelijk uh, verhaal. Uh, we gaan weer even wat uh, muziek draaien. Uh, zij is ook uh, twee keer bij ons geweest. dit is een the derde in de maag. Ik heb het over Linda Kreuzen. En haar uh, song heet The Lonely Blues. I've always had a hard time Adjusting to codes and the rules At least And a lonely, lonely blue Treat a lady We'll start from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 Als een soort D-Day. Want dan. dan, ja, dan ja, ja, het dan, wordt dan, voornamelijk gewoon een feestje. Ja, dat moet het ook wel worden. Ik, uh, ik ben om. Ik ben gewoon om. Yes. Ja, ja, want ik ik heb mijn eigen, mijn eigen thuissituatie uh, even bekeken. En dan worden er even de tijdschema's uh, even <laughs> bekend. Ja, en dan zeg ik uh, half elf. Nou, dan gaat het, dat gaat het wel worden. Ja, dus dan, wel. ja, wel, ja wel, als ik het tot, tot half elf ben.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 Uh, heel veel. Ja. Uh, meer dan dat je denkt eigenlijk. Leidt het soms ook af met datgene uh, de core business met betreft de muziek? Leidt dat soms niet wel eens te veel af? Hè? Nou, je, hebt, wat, je, uh... hebt, ja, je hebt soms gewoon periodes waarin je je meer bezig moet houden met promotie van dingen. Mm -hmm. Omdat er iets aankomt. Bijvoorbeeld een showcase of uh, een release van iets. En, uh, en uh, daar ben je dan heel druk mee.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 Of dat is waar het vaak spanningsveld. Ook, ja, dat is vaak ook waar de waar, uh, waar sommige independent artiesten dan ook op een gegeven moment uh, op afhaken, mm -hmm. omdat ze omdat het niet meer te bolwerken is bijvoorbeeld. Moet het...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 Uh, ik vond het leuk dat je bij ons ik geweest ook, bent. Uh, uh, want Vindelijk. ik ga eens eventjes... Uh, een van de, de heren achter in de keuken... eventjes uh, vragen of ze jou een slinger... Uh, richting het zandwoordstestation uh, <laughs> kunnen geven. Dan ben je gewoon ruim op tijd... Uh, om uh, de trein van uh, 9 over 10 uh, te, ja, te halen. Lekker. Ja, ja. Uh, zo, zo, <laughs> zo doen we dat. En uh, ik, uh, ik... Nou ja, wellicht dat we elkaar treffen... Uh, bij de show van Nee, uh, je, Nee, Jaap, je komt gewoon. Ik kom wel, maar of ik, of ik jou ik zie... Dat bedoel ik. Dus okay. ik zie je wel, maar dan wel ergens op een podium. Nee, ik kom wel, maar... Super. Ja? Ja. We, we gaan dat proberen. Sowieso. Helemaal goed. Ja. Uh, Dank je wel voor je komst. Jij bedankt. Oké. Okay. Dat was uh, Jeruzalem en uh, ik ga nog even wat uh, draaien. Hier is Lafheid van Aisha Draai ja.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 Took it all you Took your pride and your joy. Your freedom taken away. Your body shiny as diamond. Your body strong as gold. Baby, wipe your eyes. You gotta hold Get God even set you free. Let take us. Take us and teach us to do right. Take us, take us. Why you eyes, you got an old so give one say to and do right take